Het is drie uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De orkaan Haiyan heeft de Filipijnen verlaten. Volgens een Amerikaans weerinstituut is de storm op weg naar Zuidoost-Azië. Volgens persbureau Reuters vrezen de autoriteiten voor zeker honderd doden in de stad Tacloban. Een piloot heeft daar in de straten lichamen zien liggen. De totale omvang van de schade en het aantal slachtoffers op de Filipijnen is niet duidelijk. Bekend is dat er zeker vier mensen om het leven zijn gekomen. Het grootste deel van het elektriciteits- en communicatienetwerk in het land ligt plat door de zware storm. President Poetin is blij met het bezoek van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima aan Rusland. Hij zei in het Kremlin tegen journalisten dat hij zeer tevreden is... maar Poetin benadrukte wel dat er ook wat problemen zijn. Koning Willem-Alexander bedankte Poetin voor de prachtige ontvangst. Hij sprak de wens uit dat alles in vriendschap opgelost wordt. In het Kremlin volgde later op de avond een diner. Daarbij waren ook de ministers Timmermans, Ploemen en Schippers. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, gaat vandaag naar Genève om bij het overleg over het atoomprogramma van Iran te zijn. Hij heeft de werklunch met minister Timmermans afgezegd. Timmermans overlegt nu met de vicepremier. Onderwerp van gesprek zijn onder meer de recente gevoeligheden tussen Nederland en Rusland. Gisteravond hebben Lavrov en Timmermans wel met elkaar gesproken tijdens het diner in het Kremlin. In New York is de Dow Jones gesloten op de hoogste slotstand ooit. De belangrijkste Amerikaanse beursindex boekte een winst van 1,07 op 15.761 punten. De koersen stegen onder meer doordat het aantal banen in de VS vorige maand onverwacht sterk gestegen is. Het weer, overal buien en een stevige wind. Overdag neemt de wind wat af en is het eerst droog met wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn rampzalig bezig de hele nacht. Klein leed, groot leed, mini-rampjes, maxirampen. En die kunnen persoonlijk zijn of die kunnen zich wereldwijd voltrekken. Het nu volgende verhaal, opgetekend in een aflevering van Damocles... betreft een wonderlijke verdwijning. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen... gezien het project, namelijk luister... met een eenpersoons zeilbootje de oceaan oversteken... en dan hebben we het over 1975... Ja, dan vind ik het persoonlijk niet zo verrassend. Maar misschien zeg ik te veel, we gaan het zo meteen beluisteren. Bas-Jan Ader was 33 jaar oud... toen hij in juli 1975 van Massachusetts koers zette naar Europa. En dat was in het kader van een performance... getiteld In Search of the Miraculous. En dat zeilbootje, luister goed, dat was dus slechts vier meter. Want hij wilde hiermee dan ook in het Guinness Book of World Records komen. Uiteindelijk is er dus nooit meer iets van hem vernomen. Verslaggever Rogeria Burgers maakte er in 2001 een documentaire over. En daarin is zij dan onder meer in gesprek met Erik Ader, dat is de broer van Bas-Jan, Koos Dalstra, criminoloog en vervolgens kunstenaar Peter Bakker, cameraman en vriend. Het is een persoonlijke ramp. In een nacht vol onheil. Luistert u naar de miraculeuze verdwijning. Het begint bij de kiel, kielbalk. Dan bouw je gewoon, bouw je gewoon op. Naar links en rechts. Dus, je hebt, dus twee, je hebt een kielbalk. Je hebt een ja. soort katamaran met drie mm -hmm. drijvers. Ja. En, uh, en die kielbalk, hoe, hoe, hoe diep zit die onder het, uh, onder het water? An, nou, dat is een halve meter misschien. Ja. Maar uh, het wordt een uh, aan elkaar geknoopt en gespijkerde constructie die vrij inflexibel is. Dus bof, bof! Ja, Dat is eigenlijk alleen maar om, om uh, weg te komen en het vertrek te. te. te. ja, het uh, mee te maken. Te markeren. Te markeren ja. mm -hmm. Dus dit is een vlot wat niet gebouwd is op. Uh, uh, zeg maar zeggen, de Atlantische Oceaan en ook niet op, echt op de Noordzee. Nee, op wat wel? Nou, gewoon het hier in de Westerschelde, om hier weg te komen. Ja, en dan? Is, is avontuur, bestaat avontuur nog in de kunst? Is het allemaal geld, en lekkere wijven, en publiciteit, en weet je wel? Zoals het op het land. Of is, het, uh, is er ook nog avontuur? Is er ook, valt er iets over dood en leven nog? Uh, iets zinnigs te zeggen. En, en het je eigen leven in de waarschijnsel stellen. Hm? En oproeien tegen, oproeien tegen ja, het alomheersende cynisme, scepticisme... de vervuiling en noem maar op. Het gaat erom dat het... Uh... 13 mei, hè? Ja, ja. ja. Ja, het is nu al, hoeveel is het vandaag? 24 april. Oh, je bedoelt de tijd dringt. Ja. De tijd drinkt zich door Het is 24 april. De tijd dringt zich door een goed bewaard geheim. Ja. Maar het wordt heel mooi weer binnenkort. Dus het is eigenlijk een puilenschil. Ja, je hoopt wel. Ja, ik kom zeker aan. Ik kom op 13 juni, kom ik, 12, 13 juni kom ik op de Schelling aan. Op het cool, Noordvader, op het Oerolfestival. Mm -hmm. ja. Daar strand ik dan. Daar strand ik dan. Nee, maar ik denk, niet, ik denk, ik denk, ik, ik denk wel dat. Ik, eerlijk gezegd, denk ik dat, dat de voorzienigheid mijn gunstige gezind is. Zo? Ja. Dus ik heb, ik heb gewoon, uh, ja, ik heb gewoon uh, geloof. Ik geloof gewoon dat ik het red. En ik heb hoop dat het allemaal zal lukken. En uh, ik weet dat de liefde een belangrijke kracht in het uh, hele verhaal gaat worden. Mm -hmm. Als de elementen mij gaan participeren. Ja, ja. Zo werkt het gewoon. Mm -hmm. Hij houdt vooraf. De spandels vliegen in het rond. Hij was een uh, zeer ervaren zeezeiler. Hij had uh, zijn zeebenen opgedaan op de kustvaart, uh, uh, zeereizen tussen, <tussen, <tussen>, tussen Nederland en Scandinavië. En een hele harde praktijkschool doorgemaakt bij een oversteek van Marokko uh, naar het Panamakanaal en van het Panamakanaal naar Californië. Mm -hmm. Uh, een reis waar ze ongeveer uh, tien maanden over gedaan hebben... met allerlei uh, verschrikkelijke dingen onderweg. We hebben brand aan boord gehad, uh, lang in windstiltesalont gedreven... in een verschrikkelijke stormen terechtgekomen. Jongen van 16 jaar, natuurlijk buitengewoon aan dat iemand vanuit uh, ja, de ongeveer de saaiste omgeving in Nederland uh, het niet langer uh, op zich laat zitten en via uh, eerst de Rietveld Academie in Amsterdam via Marokko met een zeiljacht naar Amerika is gegaan. En als mijn herinnering mij niet bedriegt, is hij daar uh, min of meer als drenkeling. Uh, Aange, nou, aangespoeld kun je niet zeggen, maar in ieder geval heeft hij geappelleerd aan een Amerikaanse wet die uh, bepaalt dat als je uh, ja, uit zee uh, opreist en uh, het land benadert, dat je daar uh, een bepaald verblijfsrecht aan kunt ontlenen. Ben je ouder? Ik ben jongen. Jij bent jonger. Ja. Ja. ja. Wat was het voor een jongen? Dat uh, is een beetje moeilijk te beschrijven, want ik ken hem eigenlijk uh, op twee manieren. Eén als ouder broertje waarmee ik elke dag ruzie had en die uh, fysiek, uh, fysiek sterker was dan ik. Dus de afloop was elke keer wel min ja. of meer voorspelbaar. Uh, hij is op... 12 of 14-jarig, of daaromtrent leeftijd, uh, het huis uitgegaan. Uh, mijn moeder stond er alleen voor om ons tweeën op te voeden. En dat was ook niet al te makkelijk. En nou, er ontstonden behoorlijke conflicten. En op een gegeven moment leek het in, ook, ook in zijn belang. Uh, toch te zijn om vroeg het huis uit te gaan. Dus dan heb ik hem ook een tijdje een beetje uit het oog verloren. Uh, hij heeft de middelbare school niet afgemaakt. Is naar de kunstnijverheid in Amsterdam gegaan. Is daarna een jaar mee opgehouden. Is voor een jaar naar de uh, Oostkust van de Verenigde Staten gegaan. Uh, voor een, met een studiebeurs is daar toen. heeft het, het laatste jaar van high school gedaan. Uh, bij een gastgezin. Maar ook gelijk weer toch uh, vooral zoveel mogelijk lessen op kunstgebied uh, gevolgd. Um, daarna teruggekomen in Nederland was dus duidelijk dat hij daar niet meer kon aarden. Uh, via een lange een liftreis met vele oponthouden. Uiteindelijk toch uh, de zon opgezocht in Marokko aangekomen. heeft daar die, die boot gevonden, aangemonsterd. En een jaar, ruim, bijna een jaar later zat hij <coughs> in Californië. En vanaf dat moment ja, zagen wij elkaar jaarlijks. En vanaf dat moment uh, ja, is er ook een wat andere relatie tussen ons ontstaan... van uh, toch twee min of meer volwassen broers... die het uh, wel, goed met, wel goed met elkaar konden vinden... maar toch op vrij grote afstand van elkaar leefden. Wij hadden ooit een, uh, de afspraak gemaakt... dat uh, als die nog weer zo uh, een Atlantische oversteek zou maken... dat we dat samen zouden gaan ja. doen. en nou, Toen ik dus hoorde... Dat hij een Atlantische oversteek zou gaan maken, toen was mijn eerste vraag: hoezo wij zouden toch samen gaan. Maar toen begreep ik van hem dat hij uh, bezig was met A, een kunstwerk en B tegelijkertijd met het proberen te zetten van een vestigen van een nieuw record, namelijk de overstekende kleinste boot tot dan toe. En ja, per definitie kun je daar dus geen twee mensen bij gebruiken. Het enige wat wij weten is dat hij ergens in juli 1975 is weggezeild... van de Amerikaanse oostkust. Ik weet dat hij op die plek waar dat luik zat... dat hij dat aan beide kanten in heeft laten lamineren... om de boot zeewaardiger te maken. Dus je kon alleen maar met die kajuit in door een schuifluik aan de bovenkant... en niet door wat je noemt wasborden aan de achterkant... De ingang, um, dat heeft hij in laten lamineren. En in dat uh, inlamineerde luik zat uh, het bevestigingspunt voor zijn uh, lifeline. Mm -hmm. Hij zat natuurlijk altijd vast aan de boot, want het grote risico van uh, solo zeilen is dat je, uh, je hebt uiteraard een zelfstuurinrichting, ja. dat je overboord valt en dat de boot uh, wegzeilt. Ik had de zekerheid dat hij heel goed wist wat hij deed. Ik had ook de zekerheid dat hij uh, zich goed zou voorbereiden. Ik had uh, de, de, ook de wetenschap uh, dat hij er goed over nagedacht had. Uh, en ik wist ook dat het niet zonder risico's was. Maar ik wist ook en, ah, dat het geen zin zou hebben om te proberen om eruit te praten. En ik had ook helemaal geen zin om eruit te praten. Want ik vond ja, het op zich een hele goede onderneming was niet blind voor de risico's die het kleefde. Goodbye, my lover, goodbye. The ship goes sailing down the bay. Goodbye, my lover, goodbye. We may not meet for many a day. Goodbye, my lover, goodbye. Wat zien we hier? We zien hier een stelletje hippies weer... uit het begin van 70 jaren, die een liedje zingen. En dit is eigenlijk wat bas Ader uh, als installatie heeft geansceneerd... vlak voordat hij vertrok voor zijn zeiltocht naar Europa. He, dus we krijgen een koor. Een koor zingt Zeemansliederen. En dat geeft aan het vertrek. Goed. Uh, Marjanale ging met, met muziek werken van The Searchers. Dat is ook een, een popgroepje uit die tijd. De Coasters, The Searchers. Uh, het ging allemaal over de zoektocht. Het zoeken, het zoeken, het zoeken naar wonderen, het mysterie en zo. Hij las ook boeken die daarover gingen. Met name een boek van een esoterisch filosoof, uh, Oespensky. Hij heeft een boek geschreven en dat heet In Search of the Miraculous: Op zoek naar het Wonderbaarlijke. Het leven is een wonder, het is een paradox. Leven en dood zijn, staan, is een contrast. Het staat tegenover elkaar, die twee woorden al. En, maar de dood hoort bij het leven. En het leven hoort bij de dood. En het is een drieluik, geboorte, leven en dood. bas Ader, Thoughts Unset Then Forgotten. bas Ader, 1942-1975 geldt als een van de meest fascinerende romantische kunstenaars... die Nederland in de tweede helft van de 20e eeuw heeft voortgebracht. Van 1963 tot aan zijn raadselachtige verdwijning in 1975... tijdens een poging om in het kader van een van zijn artistieke projecten... in een eenspersoons zeilboot de Atlantische Oceaan over te steken... leefde hij in Los Angeles waar hij een van de leidende figuren... van de West Coast kunstzien werd... De tentoonstelling is opgezet als een retrospectief van Bas Ader's fragmentarische oeuvre en omvat behalve 16 mm-films, fotowerken, installaties en tekeningen, ook een omvangrijke collectie documentair materiaal, waaronder de persoonlijke aantekeningen en videoregistraties van performances. Bas Ader vertrok op 9 juli 1975 vanuit Fullmouth, Massachusetts. Fullmouth, dus ja. Fullmouth Massachusetts heb je en Fullmouth Cornwall. Dat is een traject van 4.500 kilometer. Dat is het Guinness Book of Records traject. Het totale traject zou duren van 60 tot 90 dagen. Het tekort was 78 dagen. Hij gokte erop dat hij 67 dagen onderweg zou zijn. En nu komt het. Maar had proviant water aan boord voor 180 dagen. Dus drie keer zoveel bijna. Waarom zoveel ballast? Uh, ja, er was een boot. Er is ook een rapport opgemaakt van de staat waarin de boot is aangetroffen. En de staat waarin de boot zich uh, bevond. Details van wat ze hebben gevonden. Uh, wij zijn er naartoe geweest. Uh, dat wil zeggen zijn vrouw en ik. Uh, wij hebben uh, gesproken met de Spaanse marine daar. Want de boot was overgedragen aan de Spaanse marine. Dat moest allemaal gebeuren door tussenkomst... van de Nederlandse honorair consul in La Coruña. Want wij spraken geen Spaans en marine mensen spraken geen Engels. En verder moesten wij ook nog de mededeling incasseren... dat ja, de boot was gevonden, maar was inmiddels ook weer gestolen. Was van een min of meer toegankelijk uh, terrein... waar de boot op een trailer stond, uh, was die met uh, trailer trailer al gejat. Dan zegt bijvoorbeeld broer Erik, die is daar in La Coruña geweest... in Noord-Spanje, en die zegt... een dag voordat ik daar arriveerde, uh, samen met zijn vrouw... die uit Amerika was overgevlogen, verdween het bootje, het wrak uit een loods. Hij zegt daarover, het is gestolen uh, omdat uh, uh, de, de vissers... hun bountygeld, hun jutgeld, uh, bounty jut niet hebben gekregen. Dus hebben ze het gestolen omdat ze kwaad waren op de politie. Of... De Guardia Civil, dus de Spaanse politie, heeft dat bootje laten verdwijnen... om het te verkopen onderhands voor het hout. Dus ik ga zelf naar La Coruña toe, afgelopen oktober... om dat nog eens even te checken. Op de plek waar heeft het bootje heeft gestaan... is er misschien in de krant iets over geschreven. En kom terug met een, met een krantenartikel van 29 april 1976. Is dus tien dagen geschreven nadat het bootje werd gevonden. Op een stille uh, uh, eerste paasdag. Het is een plek waar heel veel wrakken gevonden worden. En één wrak springt het bijzonder uit... Dat is namelijk het wrak van de Ocean Wave. Waarom? Dat wrak dat staat dus verticaal gekanteld. De boot staat verticaal het water in. En de mast wat er nog van over is... is horizontaal over de golven gestrekt. Dus ze nemen dat wrak mee. Je moet weten dat de thuishaven, La Coruña... het wapen van La Coruña is een vuurtoren en een scheepswrak. Goed, ik heb met de visser gesproken die het bootje gevonden heeft. En die zegt... het bootje is helemaal niet verdwenen. Ik heb dat bootje uh, maanden daarna nog zien varen in de haven... En met, met, met, met kadetten aan boord. He, dus, uh, goed, ik... Kadetten, wat zijn kadetten? Kadetten zijn eerstejaars uh, uh, uh, marinefiguren. Uh, uh, uh, en je komt er dus achter dat het bootje ter beschikking heeft gestaan... van de commandant van de marine, de centrale figuur in dat havenplaatje. Dus het bootje is verdwenen, dat is mijn guess... om de familie niet te veel in opschudding te brengen. Maar het is dus niet gestolen of zoiets. aan de aangroei op de romp uh, viel af te leiden... dat, er, dat de boot waarschijnlijk uh, al zes maanden zo had rondgedreven. Um, en ook opvallend was dat um, er een, ja, een plek in de kajuit... Een kleine, waar ooit de kajuitingang uh, gezeten had... althans een deel van de kajuitingang... Uh, dat die met rafelige randen uh, eruit was geslagen. En daar mm -hmm. verbonden de... Uh, autoriteiten daar de ja, tentatieve conclusie aan... dat dat door een explosie zou zijn gebeurd. Maar ik heb expliciet gevraagd... waren er uh, brandsporen zichtbaar in de kajuit ergens? Nee, die waren er niet. Ik meende ook te weten dat hij geen uh, explosief materiaal aan boord had. Uh, onder andere juist daarom. En het feit dat dat luik uh, met laminaten al is uitgerukt... doet mij vermoeden... Dat hij toch in zwaar weer op een gegeven moment overboord is gevallen. En de schokbelastingen op, uh, op een koord, maar ook op het bevestigingspunt van zo'n lifeline. Uh, schokbelastingen zijn heel groot. En ik vrees dat dus dat, luik, dat ingelamineerde luik daar niet tegen bestand is geweest. Dat het met oog en al is uitgerukt. Dat is inderdaad de boot verder gevaren en hem in zee uh, hulpeloos heeft achtergelaten. We hebben het nu niet meer over de kapitein. De kapitein is verdwenen. Met zijn zwemvest. en, waaraan, uh, en een touw. waaraan hij vast aan zijn. met zijn lifeline, zou ik maar zeggen. Dus een bellicle cord. of zijn navelsteng heet dat dan. Uh, waarin hij vast met een oog aan zijn kajuitje. Dat is uitgerukt ook. Dus er is een, iets van een explosie aan boord geweest. De politie heeft ook propaansporen gevonden. Dat is een, een gas. Uh, goed. Ga je weer naar de broer. vraag je de broer. kookte Erik Aderen misschien op. Propaan? Nee, Erik Ader kookte op paraffine, een soort kaarsvet. Dat was niet iemand die met gassen bezig was. Uh, goed, hoe komt dan dat propaan-verhaal? Uh, nou, goed, het heeft, mij heel lang, het heeft heel lang geduurd... voordat ik een bevredigende verklaring daarvan heb. Pas drie jaar geleden werd bekend... door onderzoek aan de Universiteit van Hamburg en uh, Cardiff in Engeland... dat er op het traject Engeland-Amerika... Uh, een paar, moet zeggen, van die op de zeebodem aardschollen over elkaar schuiven... waar enorme bellen, methaan en propaan, gasbellen dus... ontsnappen en naar de oppervlakte stijgen. Die exploderen vlak voordat ze aan de oppervlakte komen... of juist daarboven, afhankelijk van het zonlicht... of andere warmtefactoren. Het kan zijn dat hij in zo'n bel, zijn bootje... in zo'n bel terechtgekomen is. He? En er komt nog een ander cultuurhistorisch dingetje... dat wil ik nog even zeggen. Het bootje is gevonden op eerste paasdag. Christus is, is verdwenen op 33-jarige leeftijd. Masjana was 33 jaar... Goed. Eerste paasdag. De verdwijning van Jezus. Uit de grot. He? De kruising vrijdag. Zaterdag is een stille zaterdag. gebeurt er niks. Uh, zondagochtend gaan die dames kijken bij die grot. Hé, hey, Jezus is weg. De steen is weggerold. Er ligt alleen nog een doekie. Zijldoek. Hoe kan dat? Goed. Hoe zit het met die onsenering van verdwijning? Hij komt nog een keer terug met zijn apostelen. Kijk, hij is een zoon. Vergeet dat niet. Deze materie is natuurlijk voor hem bekend. Uh, wat was het voor een jongen? Uh, ja, altijd, toch altijd al een beetje een bijzondere jongen. Niet, geen, geen doorsnee. En waar die toch altijd, denk ik, nogal mee bezig was... Uh, was met bijzondere dingen en uh, bijzonder zijn. Uh, en, en ook, ook op, toch op, bezoek, op zoek naar het bijzondere. En uh, het, uh, ja, het is niet zo moeilijk om dat ten dele te kunnen verklaren... uit, uit zijn achtergrond... Uh, uh, Zijn vader was, uh, was dominee, uh, is uh, door de Duitsers gefusieerd... Uh, vanwege uh, grootschalige hulp aan uh, uh, Joodse, met name Joodse landgenoten... ook andere onderduikers. En die vaderfiguur die was weliswaar uh, fysiek afwezig... maar ook heel nadrukkelijk en bijna hè, bigger than life uh, aanwezig in, in, in het huis... En ja, was toch een soort eikpunt. En was toch een, iemand waarmee je uh, waarmee je, uh, je zou kunnen vergelijken. En in elk geval ook een soort uh, voorbeeld om, om toch de, de bijzondere dingen te doen in het leven. Mm -hmm. En, en zat in die vader zat ook erg veel uh, avontuur. Die, dat, dat was ook voor de oorlog bijvoorbeeld in de vorm van een uh, fietstocht, wat toen toch tamelijk uniek was... Uh, naar Palestina wel gebleken. En ja, dat, dat, dat soort avonturenzin laat natuurlijk niet na... om indruk te maken op zonen. Waar gaan we gaan heen? Nou, we zijn hier nou op de boulevard. Kijk, uh, dat wordt vloed. Dus ik ga even een hele grote plank... die ik vanochtend gevonden heb... Ja. Uh, ga ik pakken heb ik dus vanochtend gejut. En dan hoop ik dat hij er nog ligt. Ja, dat weet je nooit zeker. Bij jutten niet, nee. nee. Niks. Nee. Want niks is van jou. Ja! Ja, hij ligt er nog! Goed, zo Wow. Ik dacht dat hij weg was, misschien. Ja, gelukkig. Fuck, okay, maar hij ligt er nog. Kijk, oh, sorry. Ja. Kijk, hier is hij. Oh man, ja. oh, zie je dat? Het metaal zit er nog op. Ja. We kijken wat er is. Hier, die is dus uh, 2,5 meter. Nou, die is dus heel goed als dekplank voor het slot. Hé, hey, weer een plank. Zeg je dat? Ja, die komt net aandrijven hier. Nou, Die pak je dus gewoon... Hé, hey, wat is eigenlijk de bedoeling van jou hier om die planken te zoeken? Hey, ik bouw een vlot. Ik, ben een, ik bouw een vlot. Ik ben al een maanden bezig met een vlot. Mm -hmm. hey, al het hout is nou uh, binnen, helemaal zegt? Hij zal er wel uh, uitsteken, denk ik, hè? Ja. Yeah. Ah. Oh, een oh, Frans-hout. Het is een speciaal frans jut frans jut Het hij, ik werk omgekeerd. Dus hij begon met een bootje en een plan. En geld en Amerika. En de droom om terug te keren naar Europa. En het af te maken van zijn, uh, van zijn artistieke carrière. Dan voor mij is het heel anders. Ik werk gewoon vanuit een soort van helemaal nikserigheid. Mm -hmm. uh, verzamel gewoon drijfhout. Wat van heel veel verschillende boten afkomstig is. En probeer er één boot van te maken. Yeah. Uh, uh, dat leven van hem is dan verlopen, die verdwenen is in zijn laatste zeilreis. Maar ik wil, niet in de la, in, ik wil eigenlijk uh, mijn eerste zeilreis maken en ik wil eigenlijk dat het goed afloopt. We gaan kijken naar een tapeje van de, een band van de Sterke Jerken. Het is een avontuur van de Sterke Jerken. Dat is een, uh, een tocht van vier vriezen. Ja. Van Harlingen naar Curaçao. Ook in de 70-jaren. 75 is dat begonnen, in ja. de zomer van 75. Uh, dus dezelfde tijd dat, dat die Bajanader uit Amerika start, zou ik maar zeggen. Het is ongeveer hetzelfde verhaal, ook een jongensdroom. En ze hebben daar vier vlotten hebben ze aan, aan verspeld. Dus het eerste vlot, dat zul je wel zien, dat uh, vergaat. Dat is ook uit drijfhout gebouwd. En dat is eigenlijk mijn vlot, dat het vergaat. Dus. Kijk, het roer... Al oh, aangevreden, Ja, zeven uh, hier ja. Omdat het natuurlijk gewoon drijft, Een vlot is niet een. ze gaat niet via de wind, maar gaat via de stroom. Dus het... allerlei dieren kunnen zich makkelijk uh, vasthechten. In 1975 probeert een handvol vriezen om met dit vlot de Noordzee op te reizen naar Engeland. Het blijft een illusie. Een matige westenwind legt de zwakke constructie van het vaartuig bloot. Voor het bedwingen van de zee is meer nodig dan een samenraapsel van afvalhout en zucht naar avontuur. Ze zitten allemaal met een lifeline vast, hè? Ga je dat ook doen? Ja, natuurlijk. Ja, je moet aan het vlot zelf geketend zijn als een kindje aan de moeder. Dat is, ja, dat is, het, dat is het natuurlijk gewoon. Mm -hmm. Dat was Bas-Jan Ader ook. Ja, dat was Bas-Jan Ader ook, ja. Maar het, bij hem is het deurtje uitgerukt. Dus uh, hij is met deurtje en al. zou ik maar zeggen, verdwenen. Nou, ik maak dus geen deurtje. Dat, dat is... Dus dit is het punt waar die was in aarde verdween. Ja. Of nee, waar het bootje gevonden is, moet ik zeggen. En het is hetzelfde punt waar zij dus losgaan van hun volgboot. Ja. Hoeveel uh, zeilen maak jij? Ik heb één groot zeil. Mm -hmm. Dat is van Kees Marijs hier. En om de hoek, dat is een uh, schipper die zijn hele leven lang gezeild heeft. En nog een zeil over heeft. Van 8 bij 13 meter. Dat is... Veel te groot voor mijn vlot, maar dat moet dus worden ingenomen. Uh, mijn mast wordt ook een mast uit het mastbos bij Breda. Het is dus ook jutte. Hij een, wat een mast, kijk, masten spoelen niet aan. Nee. Peter Bakker, jij bent degene die camerawerk heeft gedaan... voor de films van uh, Bas-Jan Ader. Ja, het waren mijn, mijn bijdrage was uitermate simpel. Uh, op aanwijzing van Basjan stelde ik de camera op en ik stelde zoveel mogelijk scherp. Mm -hmm. En uh, ik draaide de, de, de scène die hij uitvoerde: uh, het vallen uit een boom, het laten vallen van een steen op mm -hmm. een brandende lamp of het vallen in een hoek van 90 graden uh, uh, uh, uh, op de weg naar de vuurtoren in Westkapelle, zodat er een hoek ontstond... tussen zijn lichaam en de vuurtoren die ooit door Mondriaan is geschilderd. Um, het waren goed voorbereiden, uh, doordachte projecten. Maar de uitvoering moest zo simpel en uh, ja, uh, puur mogelijk zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het laten vallen van een steen op een, uh, op een lamp. He, dat was, de situatie was zo dat die steen was zo zwaar was gekozen dat hij... Het ding amper een minuut uh, opgetild kon houden. En ja, de zwaartekracht die, uh, die, uh, die liet hem het ding ontvallen. Hè? Dus het was een, een, een, een ongekunstelde uh, gang van zaken. En daar, daarbij hoorde ook dat er geen voorbereidingen in die zin werden getroffen. Ik kan zeer wel inderdaad wel zeggen, als je dat werk strak structuralistisch interpreteert, dan komt er een bepaald moment dat die obsessie met het vallen een logisch einde krijgt. Ontsnappen aan de val. Hoe ontsnap je aan de val? Gewoon door het sublieme, ultimate ding te maken... wat je niet aan kan. En het toeval zijn wij te laten doen... zoals je ook op de wereld bent gekomen. De persoon Basjan zegt mij... Uh, in eerste instantie is dat de grote broer van mijn vriend... Erik, die al deze avonturen meemaakte... en daardoor natuurlijk... Een, een grote indruk op me heeft gemaakt. Nog voordat ik hem kende. Ik heb toevallig uh, de tentoonstelling van zijn werk... die nu in Sittard is, uh, een week geleden gezien. En uh, ja, ik moet zeggen, ik, ben, ik was weer zeer onder de indruk... van uh, de toegewijdheid van, uh, ja, van de kunstenaar. Uh, ik vind het ook zeer... Uh, ja, Eigenlijk zeer reformatorisch werk. Het woord uh, verkondigen is niet helemaal op zijn plaats, maar er worden voortdurend wel boodschappen uitgedragen. Uh, en dat, het woord reformatorisch gebruik ik dan in die zin omdat dat op de meest simpele manier gebeurt, zeg maar zonder uh, omstandige uh, ja, versierselen. Uh, het was zelf een hele, hele fraaie jongen, waarvan je kunt veronderstellen dat hij bij de vrouwen zeer in de smaak moet zijn gevallen. En uh, die een mengeling had van zaken zeer serieus aanpakken, maar toch ook uh, ja, de kwaliteiten van het leven uh, niet onder de koren na te stellen. Hij reed in een prachtige Mercedes-Benz oh, ja, ja. door Europa en dat soort zaken. Niet zeg maar, in, in, in een soort poenerige uh, opscheppigheid... maar wel zeg maar, de kwaliteit van het leven uh, weten te waarderen. Wacht een sombere jongen. Nee, nee, nee. Niet. nee helemaal niet. Nee. Wel ernstig, maar niet, uh, niet, niet somber. somber. Nee. Serieus. Ja. Ben je wel eens bij hem thuis geweest? Het was dus... toen in Groningen, ja. ja. Ach, uh, nou, er ging... Uh, ja, een hele bijzondere sfeer. En, uh, het was een groot complex. met een. met een, uh, een, een, een. met een kapel aan de pastorie gebouwd. En. ja, en. Uh, de moeder van. Uh, Erik en Basjan die bestierde dat met grote... ja, kranigheid. Hij was hij predikant... in een... ja, in een gebied... Met, waarin het communisme natuurlijk... hoogtevierde. Dus mm -hmm. hij was een vooruitgeschoven post... Ja, het huis was een. een, een ja, er werd, er werd gestudeerd, en er was een bibliotheek. En, uh, ja, het interieur was een geweldig uh, ja, samenraapsel van, ja, de, ik zal maar zeggen, uh, alles denkbare stelen. Ja, en een afwezige vader die was dood? Uh, ja, ja. Maar ik denk, denk op de achtergrond zeer sterk aanwezig. kennen in Driebergen en die werd uh, die gewerkt mee via het pad in Drieborg He, dus zeg maar via Drieborg via Erik en ongetwijfeld zal Basjan hier ook zeer van gehouden hebben uh, uh, uh, werkt hij in het internaat in Doorn uh, uh, van, in, uh, van op de hoogte dus, uh, Ja, nou, een belangrijke schakel uh, in mijn culturele ontwikkeling op het gebied van de jazz ik denk dat het wel, wel degelijk sprake is van een vorm van romantiek. Niet in ja, zeg maar de, de, de, de sentimentele zin van het, uh, van het woord. Maar bijvoorbeeld zoals in zijn kunstwerk... In Search of the Miraculous. Uh, uh, mm -hmm. is. Dus eerder ja, een melancholie. Ja, de filmversie van Toussaint To Tell You heb jij gemaakt. Wat... Um... Dat was in die tijd heel bijzonder. Uh, een man die huilde, uh, je zag de tranen, je zag. Uh... Het bijzonder is natuurlijk dat er echt gehuild werd. Dat is één ding. Uh, dat er ook gehuild werd zonder uh, een, een duidelijke aanleiding. En uh, ja, uh, na, uh, op een gegeven moment houdt het huilen. En dus de film op. Dat is de. Uh, uh, meer, meer is er niet, uh, niet te zien. En uh, dat was. Het feit dat een man huilde is op zichzelf bijzonder. Maar ik denk, en dat is een van de dingen die ik ook uh, mij realiseerde... toen ik over de tentoonstelling liep... en de werken van nou, uh, ongeveer uh, 30 jaar geleden terugzag... dat het ook heel duidelijk uh, ook in, uh, wel kunst uit die tijd is. Om te beginnen denk ik dat het pas goed zichtbaar wordt... wat hij gemaakt heeft, wat hij wilde, waar hij voor stond... Als je de werken in hun onderlinge samenhang uh, ziet. Daardoor vind ik het elke keer weer zo'n uh, uh, ja, emotievolle, maar ook uh, uh, een heel plezierige schok om, om het werk op een tentoonstelling, op een overzichtstentoonstelling samen te zien, want dan begint het pas goed tot je te spreken. Um, het, het, uh, het heeft een hele. Uh, het, het is heel sumier. Het is een beetje, het is nogal, nogal minimalistisch. Mm -hmm. Um, en dat bedoelde ik ook eerder met ja, dat bijna puriteinse aan, uh, aan het werk, dat, ja. dat is het. Maar er zit consistentie in, uh, maar dat, dat laat zich bijna niet meer in woorden vangen, zoals natuurlijk veel, veel kunst zich niet in, uh, in, in, in woorden laat vangen. Uh, ja, het doet je wat of het doet je niks? En het doet mij, uh, ik zou bijna zeggen, ook wel uiteraard uh, doet het veel. Het roept natuurlijk emoties bij me op... maar niet alleen maar van persoonlijke aard... ook van esthetische aard en, en sommige dingen. Uh, de, en zijn werk wordt door mensen wel altijd een beetje als erg streng... en ook wel een beetje somber soms uh, gekwalificeerd. Uh, dat, dat is het vaak ook wel, maar er zit ook heel veel humor in. En, ja, bij het kijken naar het totale werk zijn dat allemaal dingen die... Uh, al, die al dat soort uh, emoties die worden aangesproken, die aan bod komen... en die maken dat ik, ja, dat ik vind dat het toch in al zijn soberheid... en heel terughoudende vormgeving uh, toch heel rijk is. Was het een sombere jongen? Nee, het was absoluut geen sombere jongen. Uh, het was uh, geen vrolijke Frans in de zin van... Uh, oppervlakkige dijenkletserij. Uh, het had altijd een paar uh, nogal, wat, nogal wat gelaagdheid. Maar er kon wel uh, heel erg gelachen worden. En toen wij elkaar inderdaad op latere leeftijd als broers uh, zeer begonnen te waarderen... Uh, is er ook wel heel wat, inderdaad, uh, heel wat afgelachen. Het beeld van een somberaar en wat dan soms ook voeding geeft... aan die notie van, nou ja, het is allemaal een beetje onverantwoord. en Misschien zat er wel een suicidaal trekje in. Ja, dat wordt weer door de persoonlijkheid. En dat wordt ook weer door de buitengewoon grote gretigheid... waarmee hij over het algemeen toch het leven tegemoet had. Ik hoorde daarvan dat hij een reis maakte over de Atlantische Oceaan... En... Aanvankelijk wist ik niet dat het in een bootje van die omvang was. Ik uh, veronderstelde, ja, uh, ik hoorde een bericht... Bas-Jan komt met een zeilboot over de oceaan. Dus uh, ja, de associatie met een driemast schoener <laughs> ja. ligt meer voor de hand dan met het bootje... waarin hij werkelijk bleek uh, de overtocht te maken. Ja, uh, uh, nare dingen kun je je daarbij voorstellen. Het is misschien een beetje triviaal... maar toen, uh, als Bajan in Nederland was... dan maakte hij gebruik van mijn tandarts. En ik vertelde het verhaal aan mijn tandarts. En zijn eerste reactie was... ik hoop dat hij geen kiespijn krijgt. En ik denk dat dat... dat uh, ja, wat, wat, wat redelijkerwijs... Uh, wat je zou kunnen verwachten... wat er we zou kunnen gebeuren dat dat gebeurd is. Namelijk dat het bootje daartoe simpelweg niet geschikt voor was. Mm -hmm. Ja, want toen je dat hoorde, dacht jij dat zelf ook. Dat, dat kan bijna niet. Ik vond het een. Uh, ik, ik kon het bijna niet geloven. Ik, ik, ik kan me herinneren dat toen ik dat hoorde, dat het bootje klopte dat het vier meter lang was, uh, mm -hmm. dat ik. de kamer waarin ik het hoorde, dat is dezelfde kamer waarin wij nu zitten. Deze kamer is precies vier meter breed. En ik heb mij toen een voorstelling gemaakt van. Uh, wat, wat voor uh, dimensie dat is. En dat is natuurlijk ja, helemaal niet ja, Het is een, toch wel een beetje een wijdverbreid misverstand dat uh, naarmate een schip groter is het ook uh, zeewaardiger is. En dat je beneden een bepaalde grens uh, dat het dan niet meer zeewaardig kan zijn. Nee, dat hangt er maar helemaal vanaf hoe, uh, hoe dat schip geprepareerd is. Hè? Reddingsboten bijvoorbeeld, om een ander voorbeeld te geven, zijn natuurlijk uh, buitengewoon zeewaardig. En als je een olievat afsluit en in zee duwt... dan blijft het ook eindeloos drijven. En een ander voorbeeld is natuurlijk de, de, de brief in de fles. Die blijft heel klein, maar blijft toch eindeloos drijven. En nog een argument, een beetje uit het ongerijmde... is ja, het feit dat het bootje na negen maanden nog dreef... duidt erop dat het, toch, dat het in dat opzicht in elk geval behoorlijk, behoorlijk zeewaardig was. Ja, als je, wat, wat, wat was het voor een persoon? Ik denk dat wat, wat heel belangrijk is, uh, wat hij toch ook wel aan zijn uh, achtergrond heeft ontleend... Uh, dat was het uh, bijna puriteinse streven naar kwaliteit in zijn werk. En dat was weer, denk ik, toch in een belangrijke mate een uitvloeisel van een overal uh, levenshouding. Het, het zoeken naar kwaliteit in zijn werk, maar ook uh, zoeken naar uh, kwaliteit in het bestaan maar waarom onderneem je zo'n zeiltocht... afgezien van het feit dat het onderdeel was van een uh, te maken triptiek? En als je het eerste deel van die triptiek ziet... ik vind het een van de mooiste dingen die, die hij uh, die die gemaakt, <coughs> die die gemaakt heeft... dat uh, toch een beetje buiten het normale treden... en het op zoek zijn naar de essentie van de dingen... en op zoek zijn naar datgene wat werkelijk belangrijk is... ontdaan van alle ballast... En ja, ik, ik meen ook uit eigen ervaring te weten... dat een van de plekken waar je dat inderdaad wel kunt vinden... dat is uh, midden op de oceaan uh, afgesneden van, uh, van land, van contacten... van dingen die je normaal bezighouden en om niet te zeggen afleiden. En dat je met hele essentiële en wezenlijke dingen bezig bent. Dus je bent, je toch op zoek bent naar kwaliteit en naar de, uh, de essentie van het bestaan... Um, dan is zo'n zeiltocht, en het, wat je daar dan zoekt... Is, laat zich daaruit zeer wel verklaren. Daar zijn gevonden in het wrak zelf een verwrongen videocamera... een plastic sextant, wat herensokken en wat documentatie, een boek over Hegel... en met name een Nederlands paspoort en een Amerikaans identiteitsbewijs. Als je die naast elkaar legt, dan kloppen de geboortedata niet. Volgens het paspoort is hij geboren op 4 april 1942. Volgens het Amerikaans identiteitsbewijs is hij geboren op 19 april 1942. Wat raar. Hoe kan dat nou? Goed. Uh, dat is één ongerijmdheid. Is er misschien sprake van een dubbele identiteit? Heeft iemand die naar Amerika emigreert... zijn eigen biografie bewust willen construeren, ook al is het maar twee, drie weken later. Als iemand met zijn paspoort gaat schoemelen... en zijn geboortedatum gaat joemelen. misschien gaat hij wel met meer dingen schoemelen. Misschien is het ook niet... Uh, uh, kunnen wij ook maar in één cultuur leven? Of de Nederlandse Zone, de gereformeerde dominezone... uit Oost-Groningen, die zijn niveauetje heeft in Nederland... en de Amerikaanse James Dean achtergevuurd in Californië... waar het heel anders toe gaat. Hoe breng je deze twee dingen bij elkaar? Toevallig was ik in die tijd zelf... Uh, Criminologisch onderzoek onderzoeken op de Vrije Universiteit van Amsterdam. En wij onderzochten in het najaar van 1975... alle uh, nieuws van de BBC, de NOS en de CDF... om te vergelijken hoe dat nieuws uh, nu in elkaar zit eigenlijk. Ze kopen al dat nieuws in uh, Wenen in, op een, een pool, Maar de Engelsen en de Nederlanders en de Duitse maken daar ander nieuws van. Hè. Dus ik beschik over uh, uh, uh, uh, van dag tot dag... Materiaal over het weerbericht op de oceaan, op wat er gebeurde. Er waren NATO-oefeningen. Er zijn heel veel schepen verdwenen. Er was net als nu een visserijoorlog. Bootjes werden visten illegaal. Er is heel veel aan de hand op dat moment in de oceaan. Toen was ik zo ver dat ik een aantal suggesties ben gaan volgen van mensen uit zijn naaste omgeving. Bijvoorbeeld die vriend waar we het over hadden, zijn beste vriend, elke zegt dan op een bepaald moment: ja een Ader, die is waarschijnlijk gekidnapt door een Russische uh, trailer. He? Nou, goed. In die tijd is dat zeer plausibel. Het wemelde in die tijd, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog... op de oceaan van Russische trolls die allemaal het radioverkeer afluisterden. Nou, dat, dat spoor heb ik gevolgd. Dat is niet waar gebleken. Je komt dan terecht in een soort 70 70-jarige paranoia-scenario. Uh, uh, uh, maar je moet dat natuurlijk wel uit gaan checken... als zijn beste vriend dat zegt, ook al is dat ironisch bedoeld. Dus die theorie is Exit. Ik kwam er dus achter dat al die mensen uit de directe omgeving... een ander verhaal vertellen. Met name bijvoorbeeld wat betreft de plek van aankomst en de datum van aankomst. De een zegt hij zou in Engeland aankomen. De ander zegt hij zou in Zeeland, Westkapelle aankomen. Want hij daar werk gemaakt had. De ander zegt hij zou in Amsterdam aankomen. Ja, waar zou hij nou eigenlijk aankomen? Was je dat was. Hij wilde echt die reis één keer maken. Dat was voor hem ook een terugreis. Hij was die hele route al een keer gezeild. Hij was ook met video bezig en zo. Maar hij wilde, en als kunstenaar wilde hij eigenlijk alleen maar dat documenteren. Dat was in die tijd ook zo. Conceptuele kunst. Dus dat waren drie foto's. Uh, vertrek, overtocht, aankomst. Dus je hebt een drieluik in feite. Maar daarvoor moest hij wel de hele reis maken, vond hij. Bij mij is het anders. Ik, als het inderdaad zo is wanneer kunst inderdaad een film is, een illusie... Hè, dus die, uh, een visuele illusie die je uh, mensen presenteert... dan kan je net zo goed beginnen bij het eind. Dus je kan net zo goed eigenlijk de aankomst eerst opnemen... Hè, later nog eens een keer het vertrek... en dat tussenin een stukje overtocht, noem maar wat. Ja. Dus het is, bij mij is het dus uh, heel strikt gewoon beeld. Het zijn drie beelden, of drie scènes dan... En voor de rest is gewoon poëzie. Het is eigenlijk dus niet bestaand. Het is, niet, het is lucht in ja. feite. Kijk, ik ga dus inderdaad vertellen dat ik naar Helgoland op weg ben. Hè? Het Amber-eiland. En, naar, natuurlijk, en dat, dat heeft te maken met het feit dat zeg maar zeggen, als je het over de zeestroom in de Noordzee hebt... dus de stromen langs de Nederlandse kust... dan heb je eigenlijk het verhaal als je hier een fles in zee gooit in Vlissingen... dan is die een week later op de Schelling... Dus dat is de Jutpost. Ja. Dus dat is, men kan dus gewoon flessenpost Jutten daar een week later. Dus eigenlijk drijft alles wat hier zeg maar zeggen, met de stroom meegaat... drijft langs de Nederlandse kust, komt terecht op de kust van Jutland. Ik ga dus naar Jutland, want daar komt iedereen en alles terecht. Ondertwijl strand ik op het strand van Terschelling. Ja. Dat ligt dus op de route. Ik kan het eiland niet ontwijken... Ja. Het wordt dus de fokken uh, streng. Hier gaat het, komt de katrol aan. Ja. Streng. Zo. Dan gaan we even een plankje zagen. We ja. dus hebben het net gejut hier. Ja. Hé, hey, maar is dat hout niet nat? Het hout is dus nat. Ja, dan pak ik toch even een droogplankje. Oh. Dus wat je nu ziet is inderdaad uh, ja, duizend, stukken, duizend stukken hout. Ja, met alle afmetingen alle alle, en alle dikte. Alle afmetingen, alle dikte. Spijkers oh. erin. Je ziet er zit een hele grote balk Ja, die zag ik al. Ja. Kijk, Jeetje. Deze. Kijk, waar komt nou zo'n spijker van... Fantastisch, ja. Heeft er iets ja, aangehangen, of iets ja, inge... Ja. In ge... ja, dus die wordt gewoon zo, tjak... Ja, maar wordt hij er in. weer ingezet. Dus het is ook niet zo van dat je zegt van dat het constructief... helemaal volgens de laatste nautische vereisten gaat gebeuren. Het wordt een bij elkaar geraad zootje. Ja. Zo gaat het eruit zien. Nou, ik hoop wel dat, uh, dat het lukt, ja. ik, ik heb hier niet zoveel verdusie in. Waar heb je geen verdusie in? Nou, als ik dit zo zie dat dat een vlot moet worden. Ja, het, is ook, het gaat nu regenen, je staat hier te kleumen. Ja, sta je staat hier niet om te kleumen. Dus ik, ik zie gewoon dat je snel weer naar binnen gaat. Ja, laten we dat dus maar even er doen. dan Gaan we dan? Zo. Nou. Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja, wat dan? Nou, kijk, het is natuurlijk, het is natuurlijk niet een onderneming die een vrouw zou gaan doen. Nee? Nee. <laughs> Zo niet. Ja, een vrouw in de zee, dat is toch. Uh... Nee, hoe komt het nou? Je hebt wel een zin je min, bijvoorbeeld. Ja. Zeg het woord, dat het is niet de zee, zee meer plus. Nee. Het is de zee meer min. Ja, of zee meer en min, allebei. Ja, ja, dus de houding van de vrouw tegenover de zee... is ambivalent. Ja. Je kan op zee moeilijk kinderen krijgen. Het is ook moeilijk om te dansen... of een man te vinden of te koken. Dan heb je eerst weer een schip nodig. En een man hoeft geen vrouw te vinden. Ja, mannen gaan juist weg. Ja. Om terug te kunnen komen. Een vrouw die, die, die wil meer gewoon ergens blijven zitten... en het vast inrichten en zo. En dan... En dan kijken van wat er langskomt. Denk je dat Bastian -ja Bas Ader er ook zo over dacht? Of ik dat denk? Ja. Dat hij er zo over dacht. Ja. Uh, uh, houding ten aanzien van vrouwen. Hij geloofde wel dat vrouwen met grote borsten dat die intelligenter zijn dan, uh, dan die met kleinere formaten. Dat geloofde hij wel. Maar dat komt omdat hij de Playboy was. Ik ben dus uh, gecomplimenteerd vanwege juist mijn wetenschappelijke benadering. Dus niet uitgaande van wat men gelooft. Uh, en zeker ook niet wat je zelf zou geloven, maar gewoon wat formeel correct is om te kunnen zeggen. Dus hij is niet verdronken, maar hij is vermist. Totdat zijn lichaam gevonden wordt, is hij niet verdronken. Is hij dus ook niet dood. Hij is gewoon vermist. Dat is iets anders. Dus uh, ja, als je, uh, als je, wat geloof ik zelf. Ik geloof zelf dat hij inderdaad uh, vermist is niet gevonden. Maar zijn bootje, dus het kunstwerk, daar ging het om... is wel gevonden. En dat is gewoon, dat is gewoon, dat is gewoon eigenlijk de realiteit. Dat is de waarheid dus. En dus de man zelf is verdwenen uit zijn eigen werk. Kijk, het grappige is bijvoorbeeld, uh, dat hebben we dan onderzocht... dat die wiergroei op dat bootje, dat, dat dateert een soort van catastrofe op 12 oktober 1975, dat is op een zondag. Op diezelfde zondag uh, houdt zijn moeder, dus de moeder van Basje Ader... Uh, die houdt een preek in het dorpje uh, Beerta in Groningen... en vertelt in die preek over een droom die ze gehad heeft... over haar zoon die vermist wordt. En ze droomt dan dat de navelstreng, dus eigenlijk de lifeline... Hè, dus de reddingskoord, uh, wordt doorgeknipt... Dat droomde zij. En dat vertelt ze tegen dat haar. Dat vertelt uh... ze in die preek op die zondagochtend. Volk, vertelt ze dat, en zij zegt dan: Van ja, ik, ik denk dus inderdaad dat hij nu gewoon op eigen kracht uh, verder moet. Hij was op zoek naar het wonderbaarlijke, zeg maar. Is het een, een, een wegvluchten van iets? Uh, ja, ik, ik ken natuurlijk wel een paar van die uh, theorieën. Uh, de ene is dat die, uh, mensen alleen maar zulke dingen doen als ze uh, voor problemen weg willen lopen. <laughs> nou, eerlijk gezegd, daar geloof ik niet zoveel van. Uh, om te beginnen uh, denk ik dat het wel degelijk uh, veel meer uh, uh, ja, de opzet, de achtergrond had van onderdeel te zijn geweest van een buitengewoon, weloverwogen en doordacht uh, kunstwerk. Uh, ik weet ook dat hij er ongeveer een jaar mee is bezig geweest met, met de planning. Uh, als je op een gegeven moment ergens voor weg wil lopen... dan doe je, dat, doe je dat meestal toch ook dan niet met zo'n ingewikkeld en om, omvangrijk plan. Er zijn eenvoudigere manieren om dat uh, te doen... Um, Overal geloof ik niet dat hij gepusht werd om, om weg te gaan. Ik geloof veel meer dat, hij, dat er iets is wat hem, wat hem aantrok... Dingen die hij vond dat hij, uh, dat hij moest doen. Um, en überhaupt stond hij zo vol in het leven... dat, hij toch, dat ik me heel moeilijk kan voorstellen dat hij uh, de dood gezocht zou hebben... Het is natuurlijk wel zo dat sommige dingen, dat kom je in bergsport tegen, dat kom je in zeezeilerij tegen, dat kom je in allerlei dingen tegen, dat sommige dingen wel een bepaald stukje van hun kwaliteit uh, met zich meebrengen, doordat er ook uh, risico's aan zijn verbonden. Ik wil niet zeggen dat geeft dingen meer waarde, maar uh, ja, uh, naast, dood, naast dood wordt het leven des te waardevoller. Er is ook nog een theorie natuurlijk dat hij, uh, ja, dat hij de hele zaak in scène zou hebben gezet... om vervolgens te verdwijnen en uh, op onder een andere identiteit elders het leven voort te zetten. Um, ik heb daar absoluut geen enkele valide theorie voor gezien. Het lijkt me allemaal buitengewoon uh, onwaarschijnlijk. Het enige wat wij hebben en waar we op af kunnen gaan... is natuurlijk het, hè, de gevonden boot euh, en de verdwenen opvarende. En euh, ja, voor mij staat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast... maar ook niet meer dan dat dat hij dus bij deze zeiltocht... Euh, waar ik op zich alle begrip en alle bewondering voor heb... dat hij bij deze zeiltocht dus ook is omgekomen. Een aflevering van Damocles. En deze werd door de Caro eerder uitgezonden in 2001. En is gemaakt door Rogeria Burgers. Prachtig trouwens, dat geluid van die sluiter. een van mijn favoriete geluiden in mijn hele leven. En u hoorde die dan zo elke keer langskomen in die tune. Maar goed, het gaat eigenlijk om het verhaal natuurlijk van de verdwijning... van kunstenaar Bas-Jan Ader in 1975. Heel intrigerend, ik kan niet anders zeggen. En wanneer u bijvoorbeeld meer zou willen weten over deze kunstenaar... dan is dat heel gemakkelijk te vinden. Dat bleek gisteren maar weer op de redactie. En dat is gewoon www.basjanader.com. En dan komt u allerlei dingen tegen... Ik zeg er even bij, het is wel heel bijzonder wat u dan tegenkomt. Ik vond en vind het smaakgevoelig, maar het, het is heel uniek, heel eigen. Op 18 oktober van dit jaar startte een groepsexpositie... in het thema mannelijkheid onder de loep, getiteld The Weak Sex. How art pictures the new male. En daar is hij dus een van de geëxposeerden. Het is tot begin februari in het Kunstmuseum in Berren. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages. Het heren, leven, gaat niet door. Gij het Radiokunst. En dit feestelijk geluid willen wij u niet onthouden. Interviews. Ik ben zeer blij uw gast hier en keurgetrekker vandaag weer te kunnen zijn. Hoorspelen. Ah. Dat begint de oorlog opnieuw. Documentaires. Het lijkt wel of sommige jongens, zoals die Jan, voorbestemd zijn... om het mikpunt te worden van de treiterijen van anderen. Verhalen en meer. En het is zo vrolijk. Je schiet, er, je schiet erbij in de lach. <laughs> Woord. En dat alles hier dus op Radio 1. Wanneer u iets wilt terugluisteren, dan kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is uh, facebook.com woord.nl. Dat is een openbare pagina, dus u hoeft zelf geen account te hebben om daar naartoe te kunnen. Facebook.com woord.nl. Via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Misschien komt dat niet helemaal duidelijk over hoe dat moet. Kom je daar nou niet uit? Stuur dan maar even een berichtje naar woord.vpiro.nl. En zet dan eventjes in het onderwerp nieuwsbrief. En dan ga ik het gewoon voor u in orde maken. Um, vragen en opmerkingen? Ja, die kunnen gestuurd worden naar hetzelfde adres. Woord.vpiro.nl En schrijven kan naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Je kunt je ook direct abonneren op de podcast trouwens. Dat vergeet ik bijna. vpiro.nl slash woord onderstreep je podcast. Um, ja, tijd voor een kort journaal. En dan komen we bij u terug. En zometeen rampen overlevers. Want we zitten in een rampzalige nacht. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog drie uur woord.